Ook Microsoft is onlangs het doelwit geweest van hackers. Dat heeft het softwarebedrijf in een blog naar buiten gebracht. Microsoft zegt dat het om een klein aantal computers ging. Het bedrijf heeft geen aanwijzingen dat daarbij informatie van klanten is gestolen. Volgens Microsoft lijkt de aanval op die waar het sociale netwerk Facebook vorige week het slachtoffer van werd. Het softwarebedrijf is inmiddels een onderzoek begonnen naar hoe de kwaadaardige software op de computers terecht is gekomen. Het weer, vannacht lokaal wat lichte sneeuw, dus ongeveer min 5 graden. Overdag eerst geregeld zon, temperatuur schommelt tussen de 0 en 2 graden. Later op de dag in het oosten sneeuw. In de nacht naar zondag en zondag overdag overal enige tijd sneeuw. Later wordt dat mogelijk natte sneeuw. Dit was het NOS Journaal. Radio 1 VPRO Woord met Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom terug bij het vierde uur alweer van woord... waarin u weer verder kunt gaan luisteren... naar die wekelijkse rondwandeling door de radioarchieven. In dit uur kunt u gaan luisteren naar een bijdrage van Human. Het is een winterse aflevering van Oba Live... waarin Theodor Holman in gesprek is met Boris Dietrich. Sinds 2007 werkt hij voor de mensenrechtenorganisatie... Human Rights Watch in New York. Dietrich vertelt over hoe het is om te werken... voor een non-governementele organisatie... in een tijd van mondiale economische crisis. En hij vertelt hoe hij de Amerikaanse en de Nederlandse politiek beziet. De expositie waar Boris Dietrich zeer beeldend over vertelt aan het begin van het gesprek is nog steeds te bezichtigen in Amsterdam en wel tot 15 maart van dit jaar. Dit even ter informatie. Maak u op voor een heerlijk gesprek met Boris Dietrich. Theo de Holman introduceert zijn gast. Ja, goedenavond, dames en heren. Dit is de winter van OBA Live. Vanavond praat ik een heel uur lang met uh, oud-D66-politicus Boris Dietrich. Hij woont sinds 2007 in New York, waar hij werkt... Uh, voor de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch. En hij is regelmatig in Nederland. En, uh, nou, we zijn buitengewoon blij dat je bij ons bent aangeschoven. Uh, Boris, hartelijk welkom. Dank je wel. Nou, dat doe ik graag. Uh, uh, je, je bent net op tijd, hè? dat weet je. Want je was bij een uh, tentoonstelling. Daar moet je even over vertellen, want dat ziet er... Ja. Nou, ik, schokkend uit, ja, het is ook echt schokkend en uh, daarom was ik ook bijna te laat. Ik uh, zit ook in het bestuur van het Prins Klaus Fonds in ja. Nederland. En elk jaar uh, worden er dan uh, prijzen uitgereikt aan kunstenaars... die iets betekenen op het gebied van cultuur en ontwikkeling van hun samenleving. En een van de prijzen is gegaan naar een mevrouw Teresa Margoles. En zij is een um, pataloog-anatoom at, die in Mexico dus in een mortuarium werkt, maar ook kunstenares is. En zij krijgt, Het is een hele grappige combinatie. Ja. Nou, het is niet echt een, uh, een vrouw die heel erg humoristisch overkomt, moet ik zeggen. Het is wat zwaar op de hand en dat kan ik me ook heel goed voorstellen, <laughs> want ze krijgt dus echt dagelijks lijken binnen, vanwege, uh, dat zijn dus mensen die die vermoord worden door drugsbendes. Ja. Er zijn ongeveer 60.000, 70 70.000 mensen per jaar... die vermoord worden in Mexico vanwege drugs. En zij als kunstenaar gebruikt... Um, uh, uh, uh, ja, in het Engels heet het bodily fluids, dus um, levenssappen, uh, dus bloed, water uit lichamen, ook mensenvet in haar uh, kunstwerken als aanklacht tegen het geweld in de samenleving. Nou, die tentoonstelling is bij het Prins Klaus Fonds op het kantoor in Amsterdam te bezichtigen. Daar ben ik geweest en ik... Ik had van tevoren daar natuurlijk over gelezen, maar als je daar dan bent, dan voel je, het klinkt een beetje raar maar en zweverig, maar ik voelde op een gegeven moment een soort menselijke geesten in de ruimte rondhangen en rondzingen en het was alsof er handen op je schouders werden gelegd, dus ik kreeg een heel zwaar gevoel, met name dat mensenvet wat in de muur, in die spleet is uh, gedaan, Er zijn ook films die van haar vertoond worden over uh, vrouwen die uh, het slachtoffer worden van geweld en er is een Um, ook een kunstwerk dat je een koptelefoon opzet en dan hoor je haar lichamen doorzagen. Dus je hoort bloedspatten en je hoort nou ja, de zaag door het vlees gaan en door de botten gaan. Dus het is echt gruwelijk. En ik kon gewoon niet wegkomen. Ik dacht, jezus, Theodor Holman zit op mij te wachten. Maar ja, ik nee, kon gewoon nee. niet weg. Als er lichamen doorgezaagd worden, Boris, dan weet je... dan mag je altijd wat later komen. <laughs> nou, nou, dat uh, is We dan een goed geen geluk, van, <laughs> Maar toch vond ja. ik het, vind ik het interessant dat je zegt dat... Uh, dat je het gevoel had dat er geesten aanwezig waren. Dat noem je zelf zweverig, maar dat er een hand op je schouder werd gelegd. Met andere woorden. Kan, kan je nog even uh, uh, elaboreren? Ik weet even het ja. Nederlands synoniem niet. Maar uh, doorgaan, Uitgeven. verder uit, uitbreiden over... wat je wat je, wat, dan, wat je dan zo pakte, aangreep? Ja, het feit dat je weet dat uh, restanten van mensen, uh, mm -hmm. lichamen, gebruikt zijn in haar kunstwerken als aanklacht. Op een gegeven moment, ja, dan kijk je dus anders naar kunst dan wanneer je gewoon, uh, wat ik in de vergaderstukken had gedaan, over de tentoonstellingen had uh, gelezen. Je staat daar um, en plotseling, je ziet dat bloed in, de, in dat doek wat aan, aan de muur hangt en dan komt... De dood en uh, de moord komt zo dichtbij uh, dat het lijkt alsof het van, van het doek of uit de muur uh, op je afspringt. Ja. Dus je kan het niet goed uitleggen hoor, maar ik had echt het gevoel ja, ja, dat, natuurlijk... dat, er, dat er de lichamen of de, de geesten van de mensen die gebruikt zijn, in de tentoonstellingsruimte rondhangen. Er is nog één uh, kunstwerk dat ik nog niet over verteld heb... dat is het lijkwater van mensen... wat in uh, ja, verstuivers is gebruikt. Dus op de bovenste etage van Prins Klausons... ruik je een bepaalde geur en daar staan dus allemaal verstuivers. En dan lees je dus dat dat het lijkwater is... Uh, van de lijken die gewassen zijn bij haar in het mortuarium. En dat adem je ook in. Dus je hebt als... Toeschouwer van dit kunstwerk, het gevoel dat dat helemaal in je komt te zitten. Dus het, nou, dat geeft, ik ben daar gevoelig voor, een bepaalde zwaarte. Ik was diep onder de indruk van dit werk. Heb je, kijk, kan je iets thematisch. Uh, uh, zeggen wat je vermoedt, waar zij mee bezig is, wat ze wil zeggen? Ja, uh, ik heb met haar gesproken. Uh, zij kan niet accepteren dat er zoveel mensen vermoord worden... Uh, en dat de wereld uh, daar eigenlijk geen aandacht of nauwelijks aandacht aan besteedt... en dat hmm. het geweld gewoon doorgaat. Het zijn bijna allemaal mannen die moordenaar zijn, die anderen vermoorden. Vrouwen zijn veelal het slachtoffer ook... Uh, er is bijvoorbeeld één kunstwerk... dat ze de, uh, de voorpagina's van een bepaalde Mexicaanse krant... heeft afgedrukt in een boek. En dan zie je allemaal naakte vrouwen... Ja. of in een onderbroekje op de voorpagina staan... met daarnaast foto's van, van doodgeschoten uh, lichamen. En uh, zij is naar de krant gegaan. Waarom doen jullie dat? En de krant zegt, ja, uh, seks en moord verkoopt het beste. En daarom combineren wij dat op de voorpagina. Nou, dat... Ja, dat grijpt haar aan, want daar zij, een van haar redeneringen is... dat daardoor ook geweld makkelijker tegen vrouwen wordt gebruikt. Dus er zitten hele diepe gedachten bij haar achter. En mij spreekt dat zeer aan. Uh, het feit dat mensen toch eigenlijk onverschillig zijn en uh, over 60.000 moorden heen stappen en mm. gewoon maar doorgaan. En met haar kunstwerk weet ze dus op een hele andere manier... mensen bij deze problematiek te betrekken. Ja. Interessant, want dat, uh, ik ben zo nieuwsgierig... Uh, of dat bij jou uh, in je karakter verweven zit. Want je bent natuurlijk nu bij de Human Rights Watch. Dus ik, ik, ik heb de eer gehad om jou te mogen bezoeken in New York. In het Empire State Building, uh, daar zit je. Dan moet je eerst langs een enorme lange rij toeristen... die het dak op willen voor het uitzicht <laughs> op Manhattan. Uh, word je trouwens daar wel eens herkend? Um, in het begin heel veel, door, alleen door Nederlandse toeristen... Uh, dat zwakt heel erg af dat mensen eigenlijk niet meer weten wie ik ben, maar ze herkennen me nog wel. Ja. En dat is eigenlijk veel vervelender, want nu denken ze steeds dat ik bij een familielid op de verjaardag met ze gesproken heb. Dus dan krijg ik krijg nu steeds door: God, jij was toch bij Jan op de verjaardag? En dan denk ik: Ja, nou ja, hoezo? Dus dat zijn hele rare gesprekken die je krijgt. Maar nu word ik meer door Amerikanen uh, herkend, omdat ik natuurlijk ook regelmatig op de Amerikaanse televisie ben. Ja. En, maar ja, die zijn veel uh, ingetogener. Die zijn ja, nou, ja, ja. Maar jij hebt, want ik probeer die hele tijd die lijn met dat kunstwerk, met die, die kunstenaars ja. te leggen. Dat Vind ik wel interessant. Want jij hebt in 2008 heb jij uh, die, uh, die afdeling eigenlijk de afdeling D66 New York ook opgericht, hè? Ja. Heeft dat met je werk te maken of niet ook? Nee, ik ben in 2007 dus van uh, Nederland naar Amerika ja. vertrokken en ik kwam natuurlijk kerstvers uit de politiek en dan ben je nog heel erg in die stand van uh, alles is politiek en je denkt dat de hele wereld om politiek draait. Dus ik kwam in uh, New York aan en ik dacht, goh, ik vind het toch leuk om de band met D66 uh, te handhaven, maar hoe doe je dat vanuit New York, uh, behalve kranten lezen en af en toe met uh, oud-collega's praten. Toen dacht ik, ja, er zijn er gewoon een aantal D66'ers in New York. Er was al een afdeling van de Partij van de Arbeid, die hadden me uitgenodigd voor een spreekbeurt. Dat was ontzettend leuk. Toen dacht ik, nou, dat kunnen wij ook wel doen. Dus toen heb ik met een aantal andere mensen die afdeling d 63 opgericht. Alexander Pechtold is toen daarvoor overgekomen naar New York. En die heeft die vergadering dan geopend. Een leuke toespraak. Sindsdien zijn we heel actief en we werken, er is nu ook een VVD en een CDA afdeling. Dus met die vier partijen, dat is dan heel grappig als je ver weg uit in Nederland New York, bent. Ja. In New York. Werk je heel goed samen. En wij organiseren dus regelmatig een paar keer per jaar grote bijeenkomsten. Er komen ook honderden mensen naartoe over thema's die die, uh, belangrijk zijn voor Nederland, maar ook voor de Verenigde Staten. Eén voorbeeld geven. Dat toen het vorige kabinet, wat gedoogd werd door de PVV... Uh, de dubbele nationaliteit wilde afschaffen... omdat ze dachten dat dat niet goed was. Daar kwamen natuurlijk een heleboel Nederlanders hmm. in New York tegen in opstand. Want die zijn Nederlander, maar bijvoorbeeld ook Amerikaan. Um, en toen hebben we een vergadering georganiseerd... en toen zijn we uit boosheid tegen dat kabinetsplan van CDA en VVD... gesteund door PVV, een actie begonnen. We hebben een internetpagina opgezet, tienduizenden handtekeningen binnengehaald. We zijn in de Tweede Kamer geweest... Uh, met Kamerleden gesproken en uiteindelijk is het plan van tafel gegaan. Maar dat is dus door vier politieke partijen in New York opgezet... en heeft uiteindelijk dus toch zijn weerslag in ja. de Nederlandse politiek gehad. Dus dat is op zich ja. leuk. Ja, nou ja, ik dacht dat je dat misschien gedaan had... daar die afdeling van D66 op oprichten, omdat het ja, ook wel te maken had met jou met je werk voor Human Rights Watch. Maar dat is niet zo, dat staat er echt helemaal, nee, staat er helemaal los van. Helemaal los van. Ja. Ja, het staat er helemaal los van. Dit is dus echt om een manier om ook... als er ministers of kamerleden in New York zijn... en het hmm. komt met een zekere regelmaat voor... dat ze naar de Verenigde Naties gaan... om die dan uit te nodigen en een discussie mee aan te gaan. Dat vinden wij Nederlanders die in politiek geïnteresseerd zijn. Leuk, dus dat, uh, zo is het eigenlijk gekomen. Ja, ik heb een kaartje van je gekregen toen je wegging. Je visitekaartje. En daarop staat, ik moet het even voorlezen... Adv Advocacy, ik mijn Engels, <laughs> is wel wil Director LGTB rights... Wat betekent dat? Lesbian, gay, bisexual en transgender rights. Oh, ik, uh, yeah. transgender Transgender. Gen transgender. En die B? Bisexual. Bisexual rights. Oh, dus dat is het. LGBT. Ja, oh, de gewoon, ja, ik, de, dat is een Amerikaanse afkorting. In de, de, Nederland zeg je LHBT. Hè, want zeg je niet gay, maar homo. Dus laten we zeggen seksuele minderheden. Ja. En dat doe ik vanuit New York. Maar mijn werkterrein is de hele wereld. Dus New York, het hoofdkantoor van Human Rights Watch, is mijn basis. Maar ik ben eigenlijk wel de helft van de tijd op reis in de wereld... om discriminatie en geweld tegen seksuele minderheden aan te kaarten bij... Ja. De regeringen, parlementen en proberen veranderingen aan te brengen ten goede. En, en, dat, ik, ik kan me voorstellen, want ja, het is geen geheim uh, uh, dat je homo bent... maar dan met dat geweld en die Mexicaanse schilderes, dat, dat, dat oh, is. Ik zie je wel, jij blijft er ook in. Ja, ik zeker, jij zou ook te laat komen voor je nou, eigen absoluut. interview. Nou, absoluut. Ik zou er zeker te laat komen. Ja. Ik vind het heel intrigerend. Ja. Maar ik vind het bij jou zo, want ik wil weten waar... Wat, kijk, Ik kan me voorstellen okay, dat je nou, zegt... nou, ik kom op voor de homorechten, want uh, ik heb daar zoveel last mee gehad. enzovoort. Maar met name nou, dit nou, aspect ja, vind ik het dan uh, zo ja. interessant. Nou, ja, dat kan ik vertellen omdat het Prins Klaus Fonds... waar ik dus van in het bestuur ja. zit, dat staat los van Human Rights Watch... maar richt zich op cultuur en development, dus ontwikkelingssamenwerking. En uh, met name uh, worden kunstenaars gesteund... die in conflictsituaties ja, nee, werken. Nee, nee Maar he? nou komt de Mexicaanse <tus> kunstenares boven, want die werkt in een conflict situatie. En probeert via haar kunst een verbetering in de samenleving te brengen. En wat ik in mijn werk, en, en daar raakt het elkaar natuurlijk heel vaak tegenkom is dat ik, als ik in een land als Cameroen ben, bijvoorbeeld in Afrika, dan ga ik naar een gevangenis waar uh, lesbische vrouwen of homoseksuele mannen jarenlange gevangenisstraffen uitzitten. Mm. Alleen maar omdat ze zijn wie ze zijn. Omdat ze houden van iemand van hetzelfde geslacht. Het zijn geen misdadigers, maar zo worden ze door Cameroen wel beschouwd. En ze worden ook opgesloten In cellen. Bijvoorbeeld een homoseksuele man die ik het laatste keer heb gezien. Die wordt dan opgesloten in een cel met veertig andere mannen. Moordenaars en andere types. Uh, wordt natuurlijk verkracht. Seksueel misbruikt. In elkaar geslagen. Noem maar op. Waarom is hij nou veroordeeld? Omdat hij een sms'je had gestuurd aan een andere man. Wat achterhaald was. Waarin stond I love you. Ik hou ja. van jou. Nou, Dat zijn dingen waar ik me niet bij neer kan leggen. Waar ik woedend om kan worden. En dat drijft mij ook om dit werk te doen. Um, daarom... Nou, hoe komt dat eigenlijk? Dat ik daar zo kwaad over ja. ben. Ja, ik kan er ook kwaad om worden, maar ik doe dat werk niet. <lacht> ja, nou ja, ik ben niet echt mijn eigen psychiater, maar mijn nee, vader. Nee, maar je hebt wel juristen gestudeerd. Ja, ja. ik weet wel waar het zo'n beetje vandaan komt. Mijn vader, vader was vluchteling ja. uit Tsjechoslowakije in haar tijd. Is hij gevlucht voor het communistisch regime? Um, heeft zijn familie zijn moeder, want hij was enig kind, zijn vader was overleden, zijn moeder achtergelaten en. Het IJzeren Gordijn was er in die tijd, in 1948 kwam dat. En uh, wij als kinderen, ik ben in Nederland geboren, mochten onze grootmoeder niet zien. En als er dan brieven gestuurd werden, werden die gecensureerd. En dat ging dan nog gewoon met een zwarte viltstift. Er werden hele stukken uit een brief onleesbaar gemaakt. En als kind wil je graag je oma zien en je had een oma, maar je mocht geen contact met haar hebben. Ja. Daar werd natuurlijk dagelijks eigenlijk wel door mijn ouders over gesproken aan tafel... dat het zo onrechtvaardig is dat de politiek, dat mensen besluiten dat je je familie niet mag zien. Dus als kind uh, heb ik altijd wel iets gehad. Ik wil, als ik later groot ben, strijden tegen onrechtvaardigheid. En dat is de reden waarom ik bijvoorbeeld rechten ben gaan studeren advocaat ben geworden om op mijn manier uh, onrecht aan te pakken. En toen ben ik rechter geworden. En nou ja, later de ja. politiek. Maar het heeft allemaal met dat gevoel te maken van... Een gevoel van onrechtvaardigheid, wat je wil bestrijden. Wat, ja, en waar je ook actie <coughs> tegen moet ondernemen. En uh, niet alleen een boek lezen en denken... goh, wat erg, en dan overgaan tot de orde van de dag. Maar ja, uh, uh, uh, ja actie ondernemen, echt iets doen. Dus ik ben eigenlijk wel een, een activist. Ja, nou ja... Je zou zeggen, uh, gevluchte vader op zoek. Ik begrijp het verhaal helemaal. Uh, tegen het communisme, dat je dan uh, niet uh, heel, heel erg links wordt, begrijp ik ook. Maar ja, dan ga je de politiek in en dan doe je, neem je de keuze. Niet voor een liberale partij als de VVD. Misschien heb je daar nog wel mee gefleurd, dat weet ik niet. Maar voor D66? Nee, ik heb heel bewust... Ik was student in Leiden en was bijna afgestudeerd. Welk jaar was dat ongeveer? Dat, dat ik dat afstudeerde, ik... in 1980. En toen okay. ging ik van Leiden naar uh, Amsterdam verhuizen. En toen had ik echt mezelf voorgenomen... als ik in Amsterdam kon wonen... Ja. voordat ik me inschrijf in het bevolkingsregister... wil ik lid worden van een politieke partij. Ik wil wow. politiek actief worden. Had alle partijprogramma's van grotere partijen opgevraagd. Daar zat D66 tussen. En uh, die ben ik gewoon heel serieus allemaal door gaan lezen en uh, D66 sprong eruit. Weet je nog iets uh, van wat, wat ja, jou met het, name aanspreekt? Ja, het, het progressief-liberale, het feit dat... Uh, ja, de kern eigenlijk neergelegd wordt bij het individu... en dat je die probeert instrumenten te geven... om zich te ontwikkelen en zelfstandig te worden. Wat dus verschilde niet... dat met de, met de VVD? Uh, ja, omdat de VVD veel minder sociale aspecten in dat partijprogramma had. Uh, ja, ik, ik vond D66 er uitspringen omdat er een soort sociaal vangnet was... voor mensen die niet mee kunnen komen... maar wel uh, ja, de individuele kracht ondersteunen. Wat natuurlijk weer heel anders was dan bij de Partij van de Arbeid... waar veel meer vanuit de overheid werd gedacht. Nou, CDA, uh, wat toen net ontstaan was eigenlijk... dat viel voor mij af omdat ja, ik vind niet dat dat je religie met... Uh, ben je met zelf politiek... van enig geloof? Of, uh, ik ben Rooms-Katholiek opgevoed totdat ik weigerde... toen ik twaalf was of zo. Dat is weer een verhaal apart. Maar ja. toen weigerde ik <laughs> nog naar de kerk te gaan. En dat heeft heel wat voeten in de aarde gehad. Maar op een gegeven moment hoefde ik niet meer van mijn ouders. Ja, ja. En ik heb me... Ja, ik kan niet zeggen dat ik... Ik ben geen atheist, ik ben een agnost. Dus ja, ik, ik weet dus het niet. Weet en, het niet. En, uh, ik hou me er ook niet dagelijks mee bezig, maar... Ja, ik vind het altijd wel interessant om met mensen te praten die gelovig zijn. Omdat ik dan wel heel benieuwd ben naar die drijfveren. Maar zelf uh, ben ik een humanist. Ja, ik hoop dat we daar nog op kunnen terugkomen. Niet omdat we voor de human praten, maar uh, om het in relatie met je werk te, te, te leggen. Ik wil even weten waarom je dan uit de politiek uh, gestapt bent. Nou, ik heb... Um voordat ik in de landelijke politiek ging... was ik fractievoorzitter in Amsterdam-Zuid, terwijl ja. ik rechter was. Dus ik had al vier jaar uh, daarop zitten. Het was heel zwaar werk, rechter zijn en fractievoorzitter. Toen uh, ben ik in 1994 in de Tweede Kamer gekomen. Dat heb ik dus twaalf en een half jaar gedaan. Toen ik 50 werd, dacht ik... Ja, dat is dan uh, toch een, een, een moment wat door de kalender wordt bepaald. Maar ik dacht echt, ja, ik ben nu 50. Wat wil ik nu in, laten we zeggen, de, de, de komende uh, 20, 30 jaar in mijn leven doen? Ben ik als politicus geboren? Nee. En ik wilde heel graag uit Nederland internationaal werk doen. Nou, mm -hmm. Ik had dat verlangen. Um, en heel doelgericht heb ik voor New York gekozen... Dat heeft er weer mee te maken dat toen ik uit van de middelbare school... voordat ik ging studeren, heb ik een jaar in Amerika gestudeerd. Toen ja. ben ik op een gegeven moment in uh, New York terechtgekomen als student met een groepje andere studenten. Die namen mij toen mee naar dat dak van dat Empire State Building. Ja. Waar dus altijd die toeristen staan. En toen ik op het dak stond, ik was 18 jaar... toen keek ik naar die stad om me heen ik dacht... Ja. wauw, hier wil ik wonen, hier wil ik werken. En ja, dat begrijp ik helemaal. Dat hè? heeft me nooit losgelaten. Ja. Maar ik ben toen teruggegaan naar Nederland... En, en, en ben toen in Nederland verder gegaan. Maar toen ik dus 50 was uh, en dacht... wat wil ik nou eigenlijk in mijn leven? Ik ja, ik wil zo graag in New York wonen. En ik wil heel graag op het gebied van mensenrechten me actief inzetten. En omdat ik uh, gespecialiseerd was uh, als jurist... ook in uh, de rechten van seksuele minderheden... Uh, in Nederland natuurlijk met de openstelling huwelijk... en adoptiewetgeving ja. en andere dingen die ik gedaan heb... Um, had ik daar een zekere bekendheid mee, internationaal. Dus Human Rights Watch vroeg aan mij... wil jij dit werk gaan doen voor ons? En dan kan je zelf je functie uh, invullen zoals je dat wil. En zoals jij denkt dat, uh, nou ja, dat het belangrijk is. Dus dat is die internationale component geworden. Daarom ben ik ook vrij veel bij de Verenigde Naties. Om daar debatten te organiseren. Uh, uh, zelf het woord te voeren. En, uh, ja, dus ik heb de baan van mijn leven eigenlijk. Ja, maar dat zeg je nou wel. Ik, geloof ja. ik heb, ik, ik heb ja, het gezien ja. ook. Ik, bedoel, ik zag de glinstering in je ogen als ik bij, uh, toen ik bij je op kantoor was. Maar ik denk ook... Ja, het moet toch ook buitengewoon teleurstellend zijn? Want je kijkt naar de wereld en uh, het wordt alleen maar slechter. Hmm. Want het... hier in Nederland wordt het alleen maar slechter met die, met die mensenrechten. Maar dat zegt heel veel over jou, denk ik. Uh, nou, okay. Dat jij dat zo ziet. Vul je in. Ik, ja, oké. Okay. <laughs> uh, la, laat ik het even beperken tot mijn vakgebied, want daar kan ik echt met gezag over praten. Uh, daar gaat het slechter, maar ook beter. Er zijn allerlei verschillende ontwikkelingen op het wereldtoneel gelijktijdig aan de gang. Uh, slechter, bijvoorbeeld in Oost-Europa, waar ik me nu heel druk mee bezighoud. In Rusland, in de Oekraïne is bijvoorbeeld allemaal wetgeving. In het parlement aanhanger gemaakt, oh. waarin staat dat je niet over homoseksualiteit mag praten in het ja. openbaar. Dus als wij dit interview in Kiev zouden hebben of in Moskou, zou echt de politie binnenkomen en ons uh, arresteren en in de cel gooien. Je krijgt er ook gevangenisstraf voor. Uh, Volgens voor die wetsvoorstellen. Dus ik ben heel druk bezig met brieven sturen aan de regering. Ik ga er ook naartoe naar die landen om te proberen ze op andere gedachten te brengen. Helaas moet ik zeggen dat die wetgeving. Uh, afgekeken wordt door andere landen, bijvoorbeeld in Afrika. Die kopiëren dat. Dus in Afrika zien we ook al landen die soortgelijk verbod op wat ze dan noemen: propaganda op homoseksualiteit, dat ja. ze dat in hun strafwetgeving brengen. Um, dus dat is een hele negatieve ontwikkeling. Maar er zijn ook weer positieve ontwikkelingen te melden. Maar één voorbeeld wat men nu te binnen schiet is dat overal in de wereld uh, het huwelijk opengesteld aan het worden is. Men is daarmee bezig. Uh, dus laten we zeggen, het homohuwelijk wordt ingevoerd uh, binnenkort in Uruguay. Uh, waar ik een tijd geleden geweest ben met allemaal politici heb gesproken. Colombia uh, komt eraan. Ik ben net terug uit Nieuw-Zeeland... waar ik uh, uitgenodigd was als expert door het parlement... voor een hoorzitting over openstelling huwelijk. Australië is weer bezig. Nou, en dan natuurlijk in uh, Europa, Frankrijk en uh, Groot-Brittannië. Dus dat is een hele positieve ontwikkeling... die mm. ontzettend veel uh, mensen in uh, landen waar het moeilijk gaat... stimuleert en inspireert om te snappen dat ook al word ik strafbaar gesteld in mijn eigen land, in het Caribisch gebied bijvoorbeeld. Toch weet ik dat even verderop in Colombia kun je trouwen als homo of als lesbische vrouw. En uh, dus het kan ook anders. Dus dat, in, dat uh, door het internet zijn die afstanden natuurlijk allemaal heel klein geworden. Dus die positieve ontwikkeling die vertaalt zich ook weer in nieuwe strijdvaardigheid in landen waar het moeilijk is. Maar die landen waar het moeilijk is, ja. hè? wat zijn dan de argumenten waarom ze het willen doorvoeren? Nou, de, de, de drie, ja, de drie hoofd, Nou, Kiev is een, een mooi voorbeeld. In het wetsvoorstel zelf staat dat um, er een enorm groot aids-probleem is in uh, de Oekraïne. En uh, de parlementsleden die dat initiatiefwetsvoorstel hebben geschreven, die hebben gezegd: Nou ja, homo's die vrijen met elkaar, uh, die besmetten elkaar. En uh, we zijn vaak met een vrouw getrouwd, dus we ook weer een vrouw. Um, dus hoe kunnen we dit. Um, Laten we zeggen besmettingsgevaar nu uitbannen is niet door condooms aan te bieden, voorlichting te geven. Nee, we verbieden uh, het om erover te praten. Want als je <lacht> ja. dus niet meer op tv hierover praat, besmet je ook anderen niet. Ze zijn enorm bang dat als wij dit gesprek in uh, de Oekraïne op de televisie hebben, en daar zouden jonge mensen naar kijken, naar de tv, dat, dat zeggen ze ook gewoon, dan overtuig je mensen om te kiezen voor homoseksualiteit. Men denkt dus dat dat een. ...keuze is omdat je het leuk vindt om homo te zijn of lesbisch te zijn. En daardoor, door dat dus allemaal uit te bannen uit de publieke sfeer... ...bestaat dat opeens niet meer. Dat is hun argumentatie. Wat zeg jij dan? Dat, jij komt dit tegen ja. en dan. Nou ja, ja, wat, wat ik dan zeg is, uh, ja, er zijn verschillende uh, argumenten. Maar A, dat het onzin is, natuurlijk. Dat homoseksualiteit iets van de menselijke natuur is. En door er niet over te praten, is het er nog steeds. Ja, maar dan zeggen dus, zij het is tegen natuurlijk. Ja, maar, maar, dan, maar uh, dan kan je dus bijvoorbeeld het gezondheidsargument gebruiken en zeggen. Nou, als jullie zo uh, bang zijn voor extra besmettingen uh, met HIV Aids, dan moet je juist. Uh, hulp gaan verlenen. Dan moet je condooms verstrekken, dan moet je mensen uitleggen dat ze veilig moeten vrijen met een condoom. Bijvoorbeeld dat soort dingen. Het kost allemaal geld. We kunnen het beter verbieden. Ja, maar dat geld, dat is er. Dat is het rare. Want er zijn natuurlijk allerlei uh, organisaties zoals de uh, Global Fund en UNAIDS die ook allemaal dat soort informatie verstrekken aan die landen. Maar wat er uiteindelijk achter zit, is toch een religieus argument. Ja. Dat in heel veel landen uh, men zegt, ja, maar God uh, verbiedt dat, want uh, ja, het staat in de Bijbel. Het staat in de Bijbel. En een man en een vrouw horen samen, want die kunnen kinderen krijgen. Twee mannen of twee vrouwen kunnen geen kinderen krijgen. En als we dat toestaan, sterft de wereld uit. Nou ja, dan, ja, ik probeer ja, niet te lachen. Ja, het maar ja, Het zijn echt serieuze ik argumenten. Kan. Zelfs Poetin heeft dat argument in ja. Rusland ja. gehanteerd. Uh, maar goed, je moet proberen eigenlijk het gesprek aan te gaan. En wat mij opvalt wel, is dat als ik dat gesprek weet aan te gaan... dat mensen ook wel openstaan voor argumenten. Het is heel vaak onwetendheid. Maar wat zeg je dan tegen die mensen die zeggen van... ja, het mag niet van God... U kunt me veel vertellen, maar ik ben katholiek of gereformeerd of wat dan ook. Het staat in de Bijbel, het mag niet van God. U, ja. doet, u doet iets wat blasfemisch is. Ja, dan zeg ik, kijk, uh, u hebt een uh, verdrag ondertekend... de universele verklaring van de rechten van de mens... of het internationale verdrag van burgerlijk politieke rechten... om er twee dingen te noemen. En daar staat gewoon in dat je niemand mag discrimineren... op grond van huidskleur, op grond van godsdienst... en ook niet op grond van seksen. En seksen wordt uitgelegd... Als als seksuele oriëntatie. En mensenrechten gaan voor uh, geloofsopvattingen. En ja, dat zegt u. Ik voel me schuldig als ik het uh, doe. Ja, maar dan zeg ik, nou, u hoeft het echt niet zelf te doen. <laughs> maar u moet gewoon anderen niet verbieden, um, omdat u iets gelooft. Mensen zijn zoals ze zijn. En um, mensen moet je de, de kans geven om zich te ontwikkelen in een samenleving. Dan kom je niet dit soort gesprekken tegen, zijn. wat ik nou... Wat ik nou ja. Ja, ik, nou, ik ben bijvoorbeeld in Oeganda geweest bij de minister van Binnenlandse Zaken. Mm -hmm. en Zoals je misschien weet is er een wetsvoorstel aanhanger in het parlement van Oeganda... Ja. waarin zelfs de doodstraf op homoseksualiteit wordt ingevoerd. Ja. Um, aggravated homosexual conduct wordt het genoemd. Dus als je één keer vrijt met iemand van hetzelfde geslacht, krijg je levenslang. Maar doe je het twee keer, dan zou je de doodstraf krijgen... Uh, om het gevaar van homoseksualiteit maar in zijn vooral uit te bannen... is de gedachte erachter. Maar ik sprak met die minister en ik... We spraken over de universaliteit van mensenrechten. En uh, hij zegt dan gewoon... ja, maar toen wij uh, dat verdrag ondertekenden... wisten we niet dat het ook over homo's ging? Ik zeg, ja, maar meneer, homo's zijn mensen. Ja, maar dat zijn toch wel ander soort mensen. Dus het wordt heel raar geredeneerd eigenlijk. Ja. Terwijl uh, Oeganda wel weer ja, uh, afhankelijk is... en ook open staat voor internationale ontwikkelingen. Dus het is belangrijk om op een rustige manier... Te praten en. Nou ja, maar soms ook overtuig je wel mensen. Van, het, het lijkt mij. Het als ik dat zo hoor, hè, en uh, ik zit je een beetje te pesten natuurlijk, als ik zeg van, uh, ja, het mag niet van mijn geloof. Maar nou, dan denk ik, het is toch ook wel masochisme waarmee je bezig bent. Om iedere keer, maar jij gaat daar als homo naar Oeganda, weet ik wel, naar al die landen, en dan word je eerst een pot vernederd, en dan, ja, dat is toch zo? Ja. Nou, ik ga niet als homo naar Oeganda, nee, ik kom goed, niet binnen, ben zeg ja, ik, ben ja, borst, ja ik ben dit homo, is mijn vrouw. Nee, dat is uh, ook nee, niet zo. Mijn man gaat ook niet mee, inderdaad. Die, die nee, maar dat, en dan, dan word je toch landen? eigenlijk vernederd? Nou, ik, ik Ehm... Um... Ja, Nee. Uh, oh, ja. Ja, ik, nou, hoe moet ik dat nou uitleggen? Ik voel me niet vernederd. Want ik spreek eerst, voordat ik met allemaal ministers en kamerleden in die landen spreek, spreek ik met de mensen zelf in dat land. Dus ik hoor die verhalen hoe mensen gemarteld zijn, hoe, ze, hoe familieleden vermoord zijn. Noem maar op, dus dat weet ik. Ja. En dan kom ik, en soms kom ik dan in een kamer met de minister en zegt... oh, maar wij hebben helemaal geen homo's in ons land. <laughs> dat bestaat helemaal niet. Dat is echt iets uit het Westen, dat kennen wij niet. Nou, en dan kan ik vol passie vertellen. Tellen. Nou, ik heb net nog gesproken met die. Soms probeer ik ook mensen mee te nemen als ze niet bang zijn in zo'n gesprek. Maar dat leidt soms tot hele vervelende situaties. Maar um, ja, dus dat, ik voel me niet vernederd, maar ik voel me uh, strijdlustig. Dus ja, ik... maar je, nou, je voelt je niet vernederd. Het is toch, ver... je hoeft je dat niet te voelen, maar het is toch vernederend. De, dat de gelijkwaardigheid... Uh, in ieder geval op zo'n manier in twijfel wordt getrokken. dat je beschuldigd wordt van criminaliteit. Ik bedoel, dat is toch? Ja, nee, ja, alleen als ik met mijn werk bezig ben. ga ik daar zo in op dat ik geen tijd heb voor mijn particuliere emoties. Nee, dat, dat begrijp ik Snap je? Dus het is meer als ik dan een gesprek met jou heb. nadat ik terug ben gekomen. Ik kom nu net uit Maleisië. waar ja. de sharia-wetgeving is ingevoerd. Nou, ook niet echt heel gezellig voor. dan zit je hier uh, bij mij goed hoor. Ja. <laughs> maar. Dan ben ik zo druk bezig als ik daar in het parlement met politici praat, die vreselijke dingen zeggen, dat ik probeer op te komen voor de mensen die daar geen stem hebben, want die durven niet en die komen ook niet in contact met politici. Dus die vinden het prettig dat Human Rights Watch dat namens hem voor hen doet. En ja, dan ben ik daar zo druk mee bezig dat ik als het ware mezelf uitschakel. Ik vergeet mezelf dan eigenlijk, maar ik ben er voor hen. En Later, als ik dan een rapport daarover schrijf en, en aanbied aan de VN of wat dan ook... ja, dan ja. zingt dat op papier en dan eh, denk ik er op een andere manier over na. Maar dus ik kan niet zeggen, oh, ik, voel, ik ben hier een gekwetste ziel... die is even terug, nou ja, te nou, bibberen in een hoekje, boos. Dat, Ja, boos, maar mijn boosheid zet ik om in uh, actie, actie. In proberen mensen te activisme. overtuigen, te laten zien... het kan ook anders. En, nou ja, en soms gaat dat ook goed. Er zijn ook landen waar uh, langzaamaan de situatie ook echt uh, verandert. Ja. Elke liefde telt. Daarin heb je geschreven, dat is een boek dat je hebt gemaakt... Ja. Uh, daarin schrijf je dat een, een, een rijke familie heeft besloten... jouw baan te financieren. Weet je eigenlijk zelf om wie dat gaat? Nee, nee. Het is wel zo, hè? Het is, ja, het is zo. Vertel maar, het even. Ja, ik kan daar niet zoveel over vertellen, want ik weet het ook nauwelijks. Um, bij uh, Human Rights Watch is een uh, NGO, dus een non-governementele organisatie... Hmm. die geen enkele overheidsfinanciering wil accepteren... omdat wij als organisatie onafhankelijk moeten zijn. Maar we moeten natuurlijk ons werk kunnen doen, dus we hmm. hebben geld nodig. Dus um, ja, in Amerika is het zo dat je dan naar rijke particulieren stapt... Dus nou, families die uh, familievermogen hebben bijvoorbeeld... Uh, en om een donatie vraagt. Dus toen uh, ik besloot om uh, met Human Rights Watch in zee te gaan... hadden zij een dossiertje gemaakt van dit is het werk wat hij gaat doen. Dit is het uh, curriculum vitae van deze man uit Nederland. En uh, nou ja, wie uh, ziet er wat in om uh, nou ja, uh, dit te kunnen financieren? En zo zijn ze toen bij een familie uitgekomen. Die zeiden ja, dit vinden we heel belangrijk... want op het gebied van mensenrechten staan... LGBT-mensen, dus seksuele minderheden, bijna onderaan de ladder. De sociale ladder. Ja. En daar moet echt het een en ander aan gebeuren. In 76 landen van de 193 is homoseksualiteit nog steeds strafbaar. Dus daar moet echt wat veranderen in de wereld. Dus um, zo is dat geld er gekomen. Doen ze dat nog steeds, die familie? Ja, oh. maar niet zij alleen, gelukkig. Uh, want ja, mijn afdeling is uitgebreid... Wij werken in steeds meer landen in de wereld. Dus ik ben heel blij uh, met de postcode loterij in Nederland. Want die financieren ook een deel van mijn werk. En door dat werk kunnen we uh, samen met Hivos in Afrika... en allerlei Afrikaanse landen dit soort vreselijke kwesties aan de orde stellen. Ja. Je maakt rapporten. Daar hebben wij er ook een paar van meegekregen. Ik heb ze in het vliegtuig gelezen. Ik schrok me kapot, moet ik eerlijk zeggen. Uh, maar wat ik wel dacht, oké. Okay, ik krijg, ik, ik krijg zo'n rapport. Ik voel me ook verplicht bijna om je dan te interviewen. Nou ja. Yeah. <laughs> nee, oh, in de alle okay. vriendelijkheid en oprechte, <laughs> oprechte begaanheid zeg ik dat. Nee, maar dat meen ik serieus. Omdat je dan toch denkt van... Ja, maar dit kan niet. Ja, Snap je wat ik bedoel? Nou ja, dat maar, is toch een goed effect van zo'n ja, rapport. Ja, dat is wel een goed effect. Maar het is niet aan mij geadresseerd, zal ik maar zeggen. Het, het, het moet niet bij mij liggen. Ja, wel om daar fijn voor de radio over te praten. Maar... Uh, ja. ik heb te weinig politieke invloed. Waar, okay. Wat gaat er met je rapport verder gebeuren? Nou, ik kan je een heel concreet voorbeeld geven. Ik ben net uit New York teruggevlogen... en uh, de dag daarvoor heb ik een enorm groot debat georganiseerd... in de Verenigde Naties, geopend door Ban Ki-moon... dus de uh, Verenigde Naties secretaris-generaal. Um, en met als thema de um, uh, the fight against homophobia, heette het dan... En uh, daar hadden we drie mensenrechtenactivisten, uh, eentje uit Malawi, eentje uit de Oekraïne en eentje uit Argentinië, waar het heel goed gaat trouwens, uh, uitgenodigd. En die vertelden hun verhaal, hun uh, strijd tegen onrecht in hun landen op dit uh, vakgebied. Uh, Ban Ki-moon had een fantastische baanbrekende toespraak ja. en die is over het hele internet gegaan. Overal, ook in Afrika, lezen mensen dat. En, um, ja, we maar hebben het rapporten dat? gebruikt van Human Rights Watch om deze vergadering voor te bereiden. Die heeft Ban Ki-moon ook, ook kunnen lezen. Ik weet niet of dat in een vliegtuig was. Maar hij heeft ze kunnen gebruiken voor zijn toespraak. En daardoor uh, kan ik eigenlijk in één klap via de VN, is nu als het ware de regel het mag niet om mensen op te sluiten omdat ze houden van iemand van hetzelfde geslacht. De VN heeft dat uitgesproken. Er is een resolutie aangenomen door Zuid-Afrika ingediend waar ik ben geweest, met de regering heb gesproken. Wat dus ook allemaal uh, tot effect heeft geleid. En dus zitten landen waar homoseksualiteit strafbaar is... in de verdedigende hoek. Die moeten steeds uitleggen waarom ze dat nog steeds doen. Ja, maar als het bijvoorbeeld gaat over de vrijheid van meningsuiting... en ik kijk dan naar wat de Verenigde Naties daarover publiceert... dan schreeuw ik me ook wel eens kapot ja Dat zijn namelijk niet altijd fijn, fijnzinnige rapporten, omdat nee. de meerderheid van de, van, van de sommige landen bijvoorbeeld iets willen tegenhouden als het gaat om de vrijheid van meningsuiting. Ja, maar wat zijn de Verenigde Naties? Dat zijn alle landen in de wereld die gewoon in een gebouw zitten en ja. hebben besloten: we moeten ja. over bepaalde dingen afspraken maken, anders kunnen we niet in deze wereld leven. Dus als je in zo'n zaal komt, ja, dan zie je vogels van allerlei pluimage uit allerlei delen van de wereld. En nogal wie dus, dat die het vaak niet met elkaar eens zijn, omdat die vanuit andere religies, andere culturen, andere tradities... met elkaar om een tafel zitten. En daarom zijn die mensenrechten zo belangrijk. Omdat mensenrechten voorrang hebben... boven die ja. particuliere culturen, tradities religies. Ja, Ik vraag me af, ah, ik ben het met je eens, maar is dat zo? Ja, in de, in dus de zin heeft van... de VN dus zelf bepaald in ja, allerlei als ik, als ik nou resoluties ik en verdragen. Ja, dan uh, zou de VN uh, jou op de kop moeten uh, ja, zitten. En dan? Uh, nou, jammer. En daar zijn dus landen, Rusland is zo'n voorbeeld... waar uh, dus nu ook zo'n wetsvoorstel hangt is... dat je niet meer over homoseksualiteit mag praten. Stel dat dat aanvaard wordt. Het Europese Hof heeft al gezegd... in bepaalde regio's in Rusland zijn die wetten al. Uh, dat is een strijd met de Russische grondwet... en het is een strijd met Europees recht en uh, noem maar op. Rusland trekt zich daar niks van aan. Dus dan is natuurlijk de vraag, wat kan de VN dan ja. doen? Tegen, uh, kunnen we een leger op Rusland afsturen? Nee, Nee, nee je zegt het zelf al... Ja, dus wat wel? Nou, daar heb je dus een organisatie als Human Rights Watch nodig die door die rapporten laat zien hoe mensen uh, in de verdrukking komen door dit soort onrechtvaardige wetgeving... en door wat wij dan naming en shaming noemen... door uh, via journalisten de kat de bel aan te binden... Uh, druk uit te oefenen op zo'n regering. Die vinden het helemaal niet leuk dat als ze dan een, een reis maken in het buitenland... dat journalisten dan daar vragen over gaan stellen... dat ze constant worden geconfronteerd met die onrechtvaardige wetgeving. Dat leidt er vaak toe dat uh, dingen worden afgezwakt of uh, uiteindelijk worden herroepen... omdat men uh, die kritiek Beu is. Dus ja. dat is ook een, een rol die Human Rights Watch vervult als internationale mensenrechtenorganisatie. Maar, mensenrechte maar jij, bent jij bent politicus. Je bent politicus. Je weet toch gewoon dat het gaat om macht op een bepaald moment. En als, ja. als Poetin het niet kan gebruiken, dan, uh, nou, dan houdt hij het tegen. Kan hij het wel gebruiken, ja. dan zal hij ervoor zijn. Ja, maar daarom uh, zoek ik. Jullie dus, kunnen geen de, echte vuist maken. Nou, dus. dat is dus ja. niet zo. Want daarom uh, zoek ik de weg via Ban Ki-moon, de secretaris-generaal. Dus de baas van de wereld, als het ware. Die overal komt. En die ook een enorm voorstander is geworden van. Uh, LGBT-rechten, dus de rechten van seksuele minderheden, als hij naar Afrika gaat, dan in het hol van de leeuw houdt hij toespraken waarin hij zegt mensen, zet die gevangenisdeuren open, laat die mensen die vanwege hun seksuele oriëntatie in de gevangenis zitten, laat ze vrij, en schrap die wetgeving, en voer antidiscriminatiewetgeving in, want dat is wat we hebben afgesproken in de VN. En uh, dat gaat langzaam, maar dat gaat wel door. Maar ik zie ook een Verenigde Naties die bijvoorbeeld faalt als het gaat, het is een heel iets anders hoor, maar als het gaat het gaat om vrede in Syrië. Dan zie ik een Verenigde Naties die faalt. Ja. En Ban Ki-moon die uh, met mede in de mond moet praten. Ja, nou ja, dat kaarten wij natuurlijk ook aan als Human Rights Watch. Wij waren eigenlijk de eerste die uh, met mensen op de grond. Uh, ja, Onderzoek deden. Wat is er gebeurd? Uh, collega's van mij zijn alle mortuaria langs gegaan. Ja. Alle ziekenhuizen hebben lijken geteld. Hebben de namen van de lijken opgeschreven, geverifieerd. En zo kwamen tot uh, aantallen uh, uit. En hebben toen gepubliceerd. Terwijl uh, het regime, regime van Assad nog ontkende. dat er van alles aan de hand was. Uh, daar, wij zijn ook natuurlijk heel erg kritisch naar de VN. Soms gebruiken we de VN uh, als, dat, uh, als platform. Als, als, platform, als, platform, dat uh, als medestander maar soms zijn we natuurlijk weer een tegenstander van de VN. Daar zijn wij nou juist ook voor. Eigenlijk wordt onze rol als Human Rights Watch steeds belangrijker omdat je ziet, en dat zou jou misschien niet zo aanspreken... maar een heleboel uh, prestigieuze kranten, zoals de New York Times... en uh, andere kranten, die moeten allemaal bezuinigen. Het gaat altijd minder, omdat er ja. via het internet natuurlijk van alles aan de hand is. En daardoor moeten ze ook bezuinigen op onderzoeksjournalistiek. Dus je ziet dat allerlei goede kranten steeds minder journalisten... het veld in kunnen sturen en dan kunnen jullie om onderzoek te doen. Dus het maar waarom kon... zou mij dat niet aanspreken? Nou ja, dat spreekt me omdat juist je... zeer aan. Nee, ik denk dat jij juist liever zou willen... dat Oh, dat ja, eigenlijk werk zouden ja, doen. Die zijn er nauwelijks meer. Dus dan komen bij Human Rights Watch en bedelen om onze rapporten. Omdat wij wel mensen uh, ja. maandenlang op een strijdtoneel in Syrië... of in Egypte, op het Taghirplein of waar dan ook... waar allerlei vreselijke mensrechten schendingen plaatsvinden... kunnen wij dat rapporteren. Maar hoe weet ik of die rapporten betrouwbaar zijn? Uh, omdat uh, wij natuurlijk onze reputatie moeten beschermen. We zijn natuurlijk heel kwetsbaar als wij iets publiceren wat een regime wat de regering niet aanspreekt, dan uh, wordt al gauw gezegd... we gaan jullie zoeën, we gaan een proces aanspannen tegen jullie. En, en dan moeten we natuurlijk sterk staan. Want als je ja. iets hebt opgeschreven wat niet klopt... Ja, dan uh, ga je de fout in. Dus we hebben hele strenge regels over uh, hoeveel bronnen je kan, uh, moet hebben. Wil je iets als een feit kunnen presenteren? Dat controleer en, jij onder meer ook? Dat is mijn taak, om dat op mijn vakgebied uh, ja. zeer streng te controleren. Uh, nou ja, en... Ja, als, als bewijs dat het goed gaat voor Human Rights Watch... is natuurlijk dat we uh, in dat een, een Nobelprijs voor de vrede gekregen Zeker. hebben. Ja. Uh, en twee of drie jaar geleden de VN-mensenrechtenprijs. En ja, die krijg je omdat je het als organisatie heel goed doet. En alom als betrouwbaar wordt gezien. Wij nemen geen stelling in politieke twisten of iets dergelijks. Wij presenteren de feiten. En de feiten schreeuwen al om aandacht natuurlijk... als het gaat om mensenrechten schendingen. En um, vaak zijn het juist de feiten en de persoonlijke verhalen... van slachtoffers van mensenrechten schendingen... die uh, ja, wereldleiders de ogen openen en denken... oh, we moeten toch wel even iets anders doen. Ja. Nou, die mensenrechten. Ik ga nou even een hele andere kant op. Maar die mensenrechten, als je die leest... en jij houdt je daar enorm mee bezig... dan impliceren die eigenlijk ook een soort moraal die soms totaal tegen de moraal ingaat van het land. Je kan daar een moraal van afleiden, in ieder geval. Als je bijvoorbeeld voor gelijkrechten bent, gelijkwaardigheid, man en vrouw enzovoort, dan betekent dat dat je andere morele beslissingen gaat nemen. Ja, nou ja, een groot discussiepunt is natuurlijk de freedom of expression. Precies. Vrijheid van meningsuiting. Uh, uh, ja, er zijn uh, landen waar vrouwen bijvoorbeeld. Uh, eigenlijk niet geacht worden hun mening te geven. De man bepaalt daar alles, ook in de familiale sfeer en dergelijke. En dat vertaalt zich in wetgeving... waarin ja. bijvoorbeeld uh, ja, één man meerdere vrouwen mag hebben... en dat soort dingen. En als dan de wereld bepaalt vrijheid van meningsuiting, iedereen mag zijn mening geven. En je mag niet om je mening uh, in de gevangenis terechtkomen... Uh, tenzij je strafbare feiten pleegt daarmee. Dus bijvoorbeeld aanzet tot haat, wat tot moord leidt of wat dan ook. Maar uh, dus in zijn algemeenheid... ja dat. Het uh, wel eens in, inderdaad, tegen bepaalde regimes. Mogen wij dan ons met de moraal bemoeien in andere landen, ja. vind je? Ja, als het over mensenrecht gaat, zeker. Dus als er uh, vrouwen gevangen gezet worden... omdat ze weigeren uh, als jong meisje een huwelijk aan te gaan, bijvoorbeeld... Mm. en zeggen, dat wil ik niet, want ik wil zelf bepalen met wie ik trouw... en de familie uh, uh, wil dan eervraak nemen of wat dan ook. Er zijn allerlei situaties, denk ik. Ja, ik vind wel degelijk dat we voor die slachtoffers... Uh, op moeten komen. En uh, ik vind dat een, een, uh, niet alleen een morele taak, maar ook een juridische taak. Maar als het een morele en een juridische taak is... dan zou je bijvoorbeeld, een, een, die discussie wordt ook wel gevoerd, kunnen betogen... dat de enige garantie daarvoor zou een goede democratie zijn. Ben je dat met me eens? Nou, uh, ik geloof dat het Churchill was die zegt... ik weet niks beters. De democratie is ja. een slecht systeem... maar ik ken geen beter systeem. Kijk, als allerlei mensen over iets... Praten om tot een beslissing te komen. Ja, soms komt er dan een beslissing uit die uh, misschien niet de beste beslissing is, maar dat is natuurlijk ook wel weer subjectief. Maar dat is beter dan wanneer een machthebber uh, van alles bepaalt. Maar zou je dan. Macht corrumpeert, dat zie je toch echt wel overal. Ja, maar we zijn het er dan beiden over eens dat die democratie misschien wel noodzakelijk is, maar hoe ver gaan we dan daarin om dat, om dat op te leggen? Op basis van de, uh, op basis van de, de, de, de mensenrechten. Hoe, hoe ver we daarin uh, in gaan, uh, hoe bedoel je dat? Nou, ik kan me voorstellen, bijvoorbeeld, we hebben besloten dat, uh, dat we oorlog mogen voeren straks misschien wel tegen Syrië of tegen zoals Irak destijds. Omdat we, En uh, dan, dan, dat wordt dan mede ondersteund oh, ja. door uh, dat we zeggen van ja, maar de mensenrechten die eisen dat eigenlijk. Ja. Dat we dat doen. Nou ja, de, maar wat er dan gebeurt, en Irak is dan wel een prachtig voorbeeld Irak, eigenlijk, ja. uh, omdat uh, in die tijd, en ik zat toen nog in de Tweede Kamer. Ja, Daar ik ook naartoe. Ja. Ja. Ja. Nee, maar uh, uh, het werkt zo opstukken. dat eerst de wereld samenkomt. Dus de, de uh, security, de, de veiligheidsraad. Uh, daar wordt over een bepaalde situatie gesproken... waarin mensen uitgemoord worden, er moet ingegrepen worden. Ja. Het regime moordt zijn eigen volk uit. Nou, we hebben in de wereld afgesproken, dat kan niet, dat mag niet. Dan moet er ingegrepen worden, wie gaat dat doen? En op een gegeven moment komt dan de NAVO komt dan naar voren. Nederland is lid van de NAVO. En dan praten al die NAVO-landen in hun parlement... Willen we dit ondersteunen, ja of nee? En is er een voldoende mandaat door de Verenigde Naties gegeven... om zo'n inval te doen? Want je maakt natuurlijk een inbreuk op de soevereiniteit van een land. Een land wat zijn eigen mensen aan het uitmoorden is. Nou, dat mag. Um, daar zijn dus internationaal rechtelijke regels voor afgesproken. Um, maar je moet dan wel natuurlijk op basis van de goede informatie um, zo'n inval doen. En daar heeft het bijvoorbeeld bij Irak toen uh, aan, uh, heel erg aan geschort. Ik zie nog dat uh, Colin Powell daar in de ja, Veiligheidsraad... met allemaal rapporten zat te wapperen en een filmpje liet zien en zo. En achteraf bleek dus helemaal niet dat er massavernietigingswapens waren. En dat dat binnen de Amerikaanse overheid ook eigenlijk wel... Uh, duidelijk was bij sommige mensen. Dus uh, ja, de wereld is toen op een verkeerd been gezet. Maar uh, op zichzelf, als het systeem werkt, kan dat goed werken. Maar is het, zit er toch niet een soort tegenstrijdigheid in? Dat je... Dat je uh, uh, uh... Bijna met, als excuus gaat zeggen, nou, van, we willen daar de mensenrechten gaan brengen, handhaven of weet ik veel wat. Dat je dan toch de strijd aangaat en oorlog gaat voeren. Want dan koste gaat van mensenlevens. Ja, maar dat doe je dan om erger te voorkomen. Uh, dat hebben we natuurlijk in voormalig Joegoslavië ook gezien. Dat er uh, allerlei groepen elkaar aan het... Uitmoorden waren en de wereld zegt dan: Nee, dit kan niet, dit mag niet, we gaan ingrijpen. En dan moet je uh, het regime, dat, dan heb ik het over Milosevic in de tijd ja. in Servië. Ja, die gaat niet gezellig om de tafel zitten en zeggen: Oké, okay, ik doe het niet meer. Nee, die blijft mensen doodschieten. Nou, dan op een gegeven moment moet je je verantwoordelijkheid nemen. Want je mm. kan ook de andere kant op kijken. En dan worden er misschien nog 10.000 extra mensen vermoord. Nee, dat wou de wereld niet. Dus de NAVO is daar ook naartoe gegaan en heeft dat uh, ja, met geweld tot een uh, stilstand gebracht weten te brengen. Ja. Nog even over jouw werk, want dat vind ik ook wel interessant. Uh, uh, jij zit in Amerika. Uh, jij uh, bekijkt... Uh, ja, ik, ik heb helemaal geen idee hoe jij Europa bekijkt... maar is Europa eigenlijk niet klaar... wat betreft de mensenrechten? Nee, helemaal niet. Uh, het grappige is dat uit Nederland komend... ja, ik vond Europa natuurlijk altijd wel belangrijk... ook vanuit mijn politieke visie als d er maar ja, je neemt alles eigenlijk voor vanzelfsprekend aan. Ja. Ik vond het... ja, Europa was er gewoon. En, nou ja. Maar toen ik eenmaal in Amerika zat... en vanuit New York dan naar Europa keek... en dan met de EU om de tafel moest zitten... of naar uh, Straatsburg moest gaan... om met de Raad van Europa over mensenrechten te praten... merkte ik opeens hoe in andere delen van de wereld naar Europa wordt gekeken... als het ware met een blik van buitenaf. Vol bewondering. Die mensen zeggen gewoon, wat is dat fantastisch eigenlijk daar in Europa... waar al die mensen in al die landen hun eigen taal, hun eigen cultuur hebben... elkaar hebben uitgemoord in allerlei oorlogen... en na de Tweede Wereldoorlog om de tafel zijn gaan zitten... en hebben gedacht, wij gaan een project starten, we gaan samenwerken... en dat doen we eerst op economisch terrein, maar later ook op andere terreinen... om welvaart te brengen aan alle volkeren die door oorlogen geteisterd waren... en in de vaart der volken vooruit te brengen. En dat, dat project is voor een belangrijk deel. Het is nog lang niet af natuurlijk. Maar daardoor heb ik eigenlijk dus gek genoeg buiten Europa ingezien... hoe belangrijk Europa kan zijn. En ook hoe uh, belangrijk Europa is als het over mensenrechten gaat. En dan heb ik het eigenlijk over de Europese Unie. En niet over Europese landen zoals Rusland en Oekraïne. Ja. Maar over de EU. Want de EU heeft over het algemeen best wel een goed... Uh, Mensenrechtenrapport uh, uh, rapport gekregen. Ja, er zijn ja. natuurlijk ook van allerlei ja. dingen mis. Maar in vergelijking met andere landen, andere delen van de wereld... doet Europa dat niet echt heel erg slecht. Nee, maar vind je dan van buitenaf kijkend, of misschien maar ook als Nederlander... Uh, dat het project Europa uh, doorgezet moet worden? Ja, vind ik wel. Ik uh, ben dus een, een groot... Uh, Um, aanhanger van de Europese gedachte geworden in het buitenland. Ja. En um, dan heb ik het niet zozeer over Europa als Brusselse bureaucratie... want daar is natuurlijk veel mis... maar over de dieperliggende uh, gedachte daarachter. Um, en ik denk dat het zo belangrijk is dat jonge mensen... die nu in, in welk EU-land dan ook geboren worden... makkelijk een opleiding in een ander land kunnen volgen... elkaar kunnen uh, stimuleren, van elkaar kunnen leren... en daardoor veel meer Europeaan worden dan in mijn toen ik opgroeide, moest ik nog als ik naar België ging... in de rij voor de grens uh, Ja, maar staan. je kon ook naar Ohio. Ik kon uh, naar Ohio, dat heb ik inderdaad ook gedaan. Maar het is nog fantastisch dat je nu in Europa gewoon ergens kan werken. Ja, maar dat kan toch ook zonder. Dat kan toch altijd? Het nee, is een je beetje vrij verdragen. Maar zijn. dat is doordat, doordat mensen besloten hebben dat het moet kunnen is het mogelijk geworden. Dus dat is een, een, een positieve wils, uh, wilsbesluit geweest. Het is niet zomaar uit de hemel komen vallen... dat we nu in Europa vrij nee, kunnen nee, reizen is... en vrij kunnen studeren... en overal kunnen werken waar we willen zonder allerlei vergunningen. en zo. Dat is omdat wij bepaald hebben dat we in Europa... met Europa samen uh, op willen trekken. En dat moet ook wel. Want als je kijkt naar landen als China, Brazilië, uh, Turkije, uh, India... die steeds machtiger worden, Rusland... is het belangrijk dat er een Landen is die democratisch is, die uh, mensenrechtenverdragen onderling hebben afgesloten. Nee. Het Europese verdrag voor de rechten van de mens, wat een hoge norm oplegt. Dus wij zijn wat dat betreft ook een voorbeeld in de wereld. Dus ik ben daar heel enthousiast zou je, over. Zou je voor een Verenigde Naties van Europa zijn? Bedoel je een soort federaal Europa? Ja, federaal Europa. Uh, Europa nou, ik vind het ook. Met... Uh, ik vind dat bepaalde dingen, bijvoorbeeld buitenlands beleid... veel meer in elkaar gevlochten zou moeten kunnen worden. Niet meer dat elk land zijn eigen dingetje doet. En dat gebeurt toch nog steeds door Europese landen. Maar dus dat de EU een veel grotere stem heeft. Maar uh, wat ik wel heel belangrijk vind... is dat Nederland zijn eigen cultuur en zijn eigen taal behoudt. Zij ook bepaalde tradities. En dus uh, er moet ook voldoende ruimte voor eigenheid zijn. Want dat maakt de diversiteit in Europa zo, uh, zo aantrekkelijk. Dus eenheid in diversiteit. Ja, ik vind het een mooie spreuk van Europa. En daar ben ik dus ook echt heel erg mee eens. Eenheid in diversiteit. Ja. Maar ja, hier is in ieder geval de discussie of het wel mogelijk is... om... Uh, als nazistaat te overleven in een verenigd Europa? Nou, ik kan je wel zeggen dat uh, zonder een verenigd Europa... een nazistaat uh, gedoemd is uh, een soort eilandje te worden... wat totaal de boot mist op allerlei vlakken. Hmm. En ook economisch enorm terug zal vallen... waardoor er armoede ontstaat en allerlei andere problemen. Dus de enige weg vooruit is ook inderdaad met gelijkgestemde landen... Um, vooruit te werken. En dan is natuurlijk de vraag... hoe groot wil je de Europese Unie maken? Welke landen moet je erbij halen? Nou, daar valt natuurlijk een hele discussie over op te zetten. Want als ik nu in een land als Litouwen kom... voor ja. Human Rights Watch... en ik zie daar hoe um, politici ook een wet willen invoeren... Zijn dus een EU-land, een wet mm. willen invoeren... waardoor je niet meer over homoseksualiteit in het openbaar ja. mag praten... omdat ze hun kinderen willen beschermen... Ja, dan denk ik, hoor eens even... je bent bij Europa, bij de EU gekomen omdat je uh, economisch vooruit wilde komen, maar je hebt je ook... Uh, onderworpen aan wat wij met z'n allen in Europa tot stand hebben gebracht. En dat wil ik natuurlijk niet naar beneden laten halen. Dus uh, wij moeten wel heel goed uitkijken. Willen we landen als, noem maar eventjes, de Oekraïne... Uh, waar een deel van de politici ook graag bij de EU willen horen... of Servië bijvoorbeeld, ja. uh, dat soort landen. Moeten we wel heel goed nadenken, willen we dat wel? Want uh, ja... Je haalt uh, wat in huis. Je haalt wat in huis en je moet wel weten wat je in huis haalt. En dat moet je met open vizier doen en ook eerlijke informatie aan de bevolking geven en niet een soort ja. verhaaltje voorspiegelen. Je bent nou in Nederland, je gaat straks terug naar uh, New York. Ja. En uh, wat, wat ga je dan doen? Wat ga je dan doen? Wat wordt dan de volgende klus? De volgende klus. Ik uh, ga begin januari terug uh, naar New York. Uh, dan eigenlijk vrij snel ga ik vanuit New York naar Afrika. Um, Human Rights Watch heeft een aantal rapporten geschreven... over diverse Afrikaanse landen. En ik ga die rapporten dan aanbieden aan presidenten, uh, ministers, noem maar op... in die landen. Cameroen is een, een van die landen weer. En uh, Tanzania, Liberia, nou, dat zijn... Uh, prachtige landen, maar op mensenrechtengebied eh, nogmaals eh, enorm veel werk te verrichten. Dus ik, eh, ja, daar bereid ik me op voor. Maar kan je ooit tegen dat rare die, die rare geloven die ze daar hebben? Eh, kan je daar ooit tegen op? Tegen die rare vooronderstellingen dat um, homo's in... zijn ziek... deugen niet, weet ik veel wat, nou ja, het vrouwen gekke is moeten dat... een mindere plaats hebben. Ik vertel dan ook wel eens in dat soort gesprekken... dat ik zelf in de politiek heb gezeten, parlementslid was, ja. fractievoorzitter... van een regeringspartij en bla, bla, bla. En dan... Um zeggen mensen ook wel eens, dus ministers of Kamerleden... ja, we snappen ook wel dat dit in de wet staat en dat het onzin is. Maar weet je, ik wil herkozen worden. En uh, ja, dan moeten we wel uh, als een soort zwart schaap uh, de homo's van stal halen. Want daarmee krijgen we tenminste een heleboel emoties... Uh, uh, en stemmen trekken we daardoor. Dus je ziet vaak als er verkiezingen aankomen dat de seksuele minderheden het uh, zwaar te verduren hebben. Want die worden gebruikt als scapegoat, als een soort zondebok. En dan uh, gaat iedereen daarover praten en niet meer over corruptie of armoedebestrijding of andere ja. zaken. En als ik dat soort gesprekken heb, dan denk ik van ja, het is nog maar flinterdun. Deze uh, aversie tegen homoseksualiteit. Het is dus gewoon een soort tactiek. Nou, dan moet je daar. Dan probeer ik mensen te inspireren door te zeggen: ja, maar jij bent gekozen door de bevolking. Je bent een volksvertegenwoordiger. Dan moet je ook leiding willen geven. En ja. uh, nou ja, mensenrechten. En dan probeer je mensen toch te inspireren uh, door er anders over na te denken. Ja. Heeft Amerika, tot slot hoor, want we zijn er al bijna doorheen. Heeft Amerika invloed op je gehad? Dat je daar bent? Het manier van denken. In tegenstelling ja, tot Nederland? Ja, ik, was, ik ben nog steeds overigens hoor, een Nederlander in New York. Um, wat dat betreft zal ik ook nooit een Amerikaan uh, worden. Maar wat ik wel heel erg heb opgezogen is... in Amerika, met name dan in New York moet ik zeggen... de ambitie die mensen hebben... de wil om uh, uit hun comfortzone, uit een soort gemakzuchtige houding te treden... En, ergens voor te gaan, iets, iets te willen bereiken... door hard te studeren, hard te werken, soms twee banen te nemen. Moet misschien ook economisch gezien om het boven, hoofd boven water te houden. Maar Amerikanen zijn heel optimistisch. Ze zeggen, dit wil ik bereiken en daar ga ik mijn best voor doen. En dat zie je op allerlei fronten, dus niet alleen in de politiek... maar ook de portier en het flatgebouw waar ik werk. Die uh, werkt zo hard, waarom? Omdat hij een dochter heeft en die wil die een goede universitaire opleiding aanbieden. Want die dochter, er moet dit en dat. En dan kom je die dochter tegen en die heeft weer allerlei andere dingen. Dus dat vind ik fantastisch, uh, de ambitie die mensen hebben. Terwijl in Nederland. Daar kunnen we een voorbeeld van voor nemen. Ja, in Nederland toch ambitie, altijd als het een beetje uh, nou, niet zo uitsloverig doen, uh, gezien wordt. En uh, in Amerika is dat goed. We zijn er doorheen. Het ging snel, hè? Vond je dat? Veel te snel. Ja, man. Ja. Dit is echt waar. Want het komt door jou. Mag ik je heel erg hartelijk dank. En je heel ja. veel succes wensen met je werk. Ja, dus graag. buitengewoon. ik kom gewoon weer langs. Hè, als ik in je Europa, bent van harte welkom. Neem ik weer van die rapporten mee. Ik vond het echt, echt interessant. U hoorde Boris Dietrich in een aflevering van Oba Live... een bijdrage van Human. Theodor Holman was in gesprek met hem. Binnenkort verschijnt Dietrichs nieuwe boek getiteld... De waarheid liegen, komende donderdag. 28 februari wordt het eerste exemplaar uitgereikt aan de Amerikaanse schrijver, historicus en journalist Russell Shorto. De expositie Trouwens waar de heren aan het begin van het interview zo bevlogen over spraken, is nog steeds te zien. Expositie Karnal van Teresa Margolles is nog tot 15 maart te bezoeken in de Prins Claus Fonds Galerie aan de Herengracht 603 in Amsterdam. Teresa Margolles kreeg in 2012 de Prins Klausprijs prijs voor haar uitdagende werk. Dat de aandacht vestigt op geweld, armoede en de vervreemding van de maatschappij. Dit was het voor dit uurtje. Het is tijd voor een uh, kort journaal. En daarna gaan we verder en richten wij onze aandacht... op het vergissingsbombardement op 22 februari 1944 in Nijmegen. Vragen en opmerkingen die kunt u mailen naar woord.vpiro.nl. En zou u nog eens iets willen terughoren? Dat kan via onze openbare Facebookpagina facebook.com slash woord.nl. En via diezelfde uh, pagina kunt u zich inschrijven voor de nieuwsbrief. Dan krijgt u wekelijks onze samenstelling toegestuurd. Goed, zoals gezegd, tijd voor een kort journaal. En daarna gaan we uh, aan de slag met ons laatste uurtje. Tot zo!